Deze week in het online programma Gnosis Nu, week 9, van kennis naar wijsheid. Van kennis naar wijsheid. Zedert de openbaring van het al is er steeds een progressie in de gang van de dingen geweest. Progressie niet te zien als een voortdurende verandering maar als een gestadige voortgang naar een bepaald doel. Een puur verstandelijke benadering van een bepaalde periode uit het verleden kan misschien enige kennis opleveren met betrekking tot hoe men in die periode dacht en deed, maar niet met betrekking tot de ene, alles overkoepelende waarheid en haar begin, voortgang en doel. Daarvoor is nodig een andere voertuigelijke staat. Daarvoor is nodig een levende zielenstaat. dat is een gereinigd, een tot volle wasdom gekomen slangenvuur. In de periode waarin wij nu zijn binnengegaan, moet het hoofdheiligdom geheel en al geschikt worden gemaakt voor het totaal andere ontwikkelingsgang, waarvoor geheel andere krachten en elektromagnetische beginselen nodig zijn dan tot nu toe. Nu de nadiergang van de mensheid bezig is zich om te wenden naar omhoog en wij daartoe een nieuwe periode zijn binnengegaan, wordt een totale omwending van de intellectualiteit naar de geest-zieleontwikkeling, voor de voortgang van leven, dringend noodzakelijk. Je beluisterde een gedeelte uit de nieuwe Mercurius-staf. Het sluit aan op wat we in week 5 hebben besproken, het nieuwe lichtkleed. Een van de aanzichten van het lichtkleed is het slangenvuur. En dat heeft alles te maken met de Mercurius-staf. Geen dier heeft zo'n dubbele betekenis als de slang. We kennen haar als het meest verachtelijkste dier dat kronkelend over de aarde gaat. Laag bij de grond houdt ze vast aan de aarde. Ze is bekend als de verleidelijke slang die Eva de appel voorhoudt. En... Als het heiligste dier dat vleugels krijgt om op te stijgen tot het Allerhoogste. Vervat in de woorden: Wordt wijs als de slangen. Kijken we naar het menselijk lichaam, dan zien we dat de vorm van de wervelkolom lijkt op een slang. Zo gezien draagt ieder mens in zijn wezen een slang, een slangenvuursysteem bestaande. Uit het hoofd-ruggenmergkanaal. Daarin zetelt ons bewustzijn. Het bewustzijnsfluïde stroomt er doorheen. Bewustzijn is vuur. Het drijft je door het leven. Wat bezielt je? Wat is belangrijk voor je? Waar loop je warm voor? Wat zet je in vuur en vlam? Dit bepaalt de aard van je bewustzijn, van het vuur in je wervelkolom. Vandaar de naam slangenvuur. Het wordt ook wel vergeleken met een boom. Hier zien we de dubbele betekenis terugkomen van de slang. Want er is de boom van goed en kwaad. De boom die gevoed wordt door de tweelingkrachten van de wereld. En er is de oorspronkelijke boom des levens, die gevoed wordt door de zuivere krachten van de geestelijke wereld. Uit de vruchten van welke boom leef je? Zijn in dit verband de woorden wortelchakra en kruinchakra niet opvallend? En is het niet opmerkelijk dat het onderste gedeelte, het wortelsysteem van de wervelkolom heiligbeen heet en dat heilige taal spreekt van de plexus sacralis. De aarde en haar voeding, de microcosmos en haar ervaringen, de som van karma, het komt allemaal samen in het wortelchakra, en het fluide daarvan stijgt omhoog ...langs de wervelkolom. Het beïnvloedt je denken. Het betekent dat je leeft uit het natuurlijke bewustzijn. Je intellectualiteit. Je volgt de natuurlijke neergang van het stoffelijke leven. De ervaringsweg onder leiding van de boom van goed en kwaad. Maar zodra het hart de roep tot bevrijding uit dit natuurdrijven verneemt. Zodra je je richt op wat je nieuw bezielt, op de vernieuwing van je ziel en het hoofd zich daartoe mede opent, vloeit een onaardse kracht binnen. Het herstelt en ontwikkelt in je de oorspronkelijke levensboom, een slangenvuurstelsel waarin het licht opnieuw kan circuleren. Via het wortelsysteem van de plexus sacralis neemt het alle zuivere bouw en krachtstoffen op die nodig zijn voor de ontwikkeling van de geestziel, voor het bewustzijn dat via het kruinchakra de geest kan ontvangen. Ieder die de juiste ontwikkelingsweg wil gaan voor deze tijd, zal zich het vermogen eigen dienen te maken met het geestelijk oog te schouwen, schrijft J. van Rijkenborg in de nieuwe Mercurius-staf. Het nieuw bewustzijn wordt gesymboliseerd door de Mercurius-staf. Mercurius, bekend in de universele wijsbegeerte. Als het nieuwe denken, is de boodschapper tussen hemel en aarde. Twee slangen richten zich op langs de staf, langs de wervelkolom, het kanaal van de wijsheid en het kanaal van de liefde. De vrijgemaakte wijsheid kan jou en dus de aarde in bevrijdende zin veranderen, in volmaakte liefde. Stijgt alles mee omhoog tot het hoogste goed. Word dan wijs als de slangen. Ontvang de vleugels van de geest.